Middernacht, woensdag 5 juni door Almegens met het NOS-journaal. In Oosterhout heeft vanavond een grote brand gewoed... in een chemisch verpakkingsbedrijf. Een half uur geleden gaf de brandweer het zijn brandmeester. Niemand raakte gewond. De brand bij European Liquid Drumming brak rond 9 uur vanavond uit... na een explosie in een loods. Het werd snel een zeer grote brand met rookwolken... die tot in de verre omtrek te zien waren. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Toch wordt mensen nog geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Het bedrijf in Oosterhout is ingedeeld in de hoogste risicoklasse. Worden gevaarlijke en ongevaarlijke vloeistoffen verpakt in flessen, vaten, containers en tankwagens. Directeuren van gevangenissen hebben een alternatief bezuinigingsplan opgesteld. Daarin gaan veel minder banen verloren dan in het plan van staatssecretaris Steven. De gevangenisdirecteuren stellen een systeem van beperkte detentie voor. Waarbij gedetineerden overdag met een enkelband kunnen werken of studeren. S'avonds en s'nachts zitten ze in de cel. Dat scheelt overdag veel personeel. Koning Willem-Alexander heeft aan het eind van zijn tweedaags bezoek aan Duitsland zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de wateroverlast. In de deelstaat Baden-Württemberg, waar het koninklijk paar vandaag was, zijn drie mensen omgekomen. Willem-Alexander is blij dat de Koninklijke Landmacht de Duitsers kan helpen. Een geniebataljon uit Wezep is op oefening in Duitsland en gaat helpen om de dijken te versterken. De Dik Scherpenzeelprijs 2012 is gewonnen door de makers... van de vierdelige documentaire-serie Langs de Grenzen van Turkije. De tv-serie werd uitgezonden door de VPRO. Een van de makers is Bram Vermeulen, correspondent in Turkije... van de NOS en NRC Handelsblad. De Dik Scherpenzeelprijs wordt sinds 1975 uitgereikt. is bestemd voor de beste journalistieke productie... over ontwikkelingen in niet-westerse landen. Het weer vannacht koelt het af, naar 5 tot 10 graden... met hier en daar wat bewolking... Overdag en ook de rest van de week is het zonnig. In het binnenland wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. De vakantieperiode komt eraan. Veel mensen vliegen dan naar een zo zonnig mogelijke bestemming... en dat doen we dan het liefst ook zo goedkoop mogelijk. En daarom komen er steeds meer prijsvechters op de markt... die ons soms voor een paar tientjes naar de andere kant van Europa vliegen. Maar hoe kan dat? En gaat dat niet ten koste van de vliegveiligheid? Donderdag is in de Tweede Kamer een ronde tafel over de veiligheid van de luchtvaart. Dit gesprek is geïnitieerd door SP-Kamerlid Farisad Bashir... Naar aanleiding van een tweeluik van het KRO-programma Reporter... over de Ierse vliegmaatschappij Ryanair... waar het nodige aan de hand schijnt te zijn. Dat is nog niet helemaal bewezen. Dat wordt tegengesproken door de topman daar. Maar eh, ja, volgens Reporter zouden piloten worden opgedragen... zo min mogelijk brandstof mee te nemen, omdat het goedkoper is. En er zou bij Ryanair ook een, een angstcultuur... en zelfs een re dictatoriaal regime heersen. Eh, dit alles komt, als het ware is natuurlijk de vliegveiligheid niet ten goede, dat begrijpt u wel. Een van de mensen die donderdag tijdens uh, dat rond tafelgesprek gehoord wordt... wordt is de, vice -president, of de, vice, de president van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, Steven Verhagen. Goeienacht. Goeienacht. Ik mag ook voorzitter zeggen, dat doe ik vanaf nu. Absoluut. Sinds uh, half april. Ja, klopt. Ben je, ben je de, de president, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren... En, uh, en daarvoor was je vicevoorzitter, vicepresident. Ja, dat was vanaf uh, 2009. Dus goed ingevoerd inmiddels. Uh, en daarom uh, denk ik dat je dit wel kent. Can I play with ja, dit moet je niet te lang doen aan het begin van de nacht slaapt niemand meer thuis, maar dit was uh, Iron Maiden. Bruce Dickinson hoorden we nog eventjes zingen. En uh, vandaag werd bekend dat hij zijn eigen luchtvaartmaatschappij start. Um, dat nieuws dat heb je gelezen, heb ik net zelfs gezien, zelf gezien. Maar wat, wat, wat denk je daarvan, zo'n zo, zo zanger van zo'n band... die uh, met een eigen luchtvaartmaatschappij begint? Ja, het lijkt me buitengewoon een spannend initiatief... als je zelf je luchtvaartmaatschappij kan, uh, kan oprichten. Uh, ik denk dat vele mensen daar misschien zelfs al van dromen. Uh, waar je wel tegenaan loopt... Uh, in mijn optiek is dat de marge zal zo flinterdun zijn in de luchtvaart... dat uh, op het moment dat je zelf een luchtvaartmaatschappij gaat, gaat oprichten... moet je wel heel zeker weten dat je ook uh, daar nog iets aan kan verdienen. Het is ook wel een grapje van uh, hoe word je het snelste miljonair. Dat is als je biljardair bent of miljardair <lacht> en een <de> luchtvaartmaatschappij <lacht> beginnen. Dus in die zin uh, ja, lokt het dan misschien weer niet uit. Dan raak je het geld heel snel kwijt. Is De, de markt is helemaal open. Iedereen kan zijn eigen maatschappij beginnen? Nou, volgens mij wel. Uh, het, het belangrijkste is dat je kapitaal uh, vindt. Uh, en, en mensen die kapitaal willen verstrekken... dat die bereid zijn daar in zo'n maatschappij te investeren. Of je moet het zelf hebben. En dan, uh, en dan maar beginnen. En daar moet je dan wel alle licenties voor halen, uiteraard. En, uh, een zogenaamde Aircraft Operating Certificate. En dat is eigenlijk nou, een, een bewijs dat jij een luchtvaartmaatschappij mag beginnen. Nou, dat. Dat, dat zal best wat voet in aarde hebben, daar ben ik geen expert in wat uh, hier te vertellen, geen idee. Maar dat is, uh, ja, dan, dan kan, je, kan je eigenlijk je eigen winkeltje beginnen in de luchtvaart. Ja, we zijn er niet helemaal achter gekomen of het nou een prijsvechter wordt, deze maatschappij, die ook nog geen naam heeft trouwens. Die maatschappij van Bruce Dickinson, maar um, die komen er wel veel bij. Komen, komen er überhaupt veel maatschappijen nog bij op de markt? Nou, van de... In de Prijsvechtersfeer uh, lijkt het wel vrij eenvoudig om toe te treden tot de markt. Omdat iedereen denkt dat er een gat in de markt is. Uh, we gaven het al aan in de, in de opening. Uh, ja. Je gaf het al aan in de opening. Uh, dat mens wil steeds goedkoper vliegen. Dus als er iemand op de markt komt en die denkt het voor, uh, voor 1 euro te kunnen aanbieden, een vlucht. wat in mijn optiek een irreële bijdrage is uh, aan een vlucht. Maar als men daarmee gaat adverteren en veel klanten binnenhaalt. dan ja, dan, dan zou het aanlokkelijk kunnen zijn... als jij ergens anders financieringsbronnen vandaan haalt... om zo'n luchtvaartmaatschappij te beginnen... en de markt te verslaan. Ja. Tussen alle grote, misschien wat logge, traditionele luchtvaartmaatschappijen... die over het algemeen door de mensen wel... als wat duurder worden, worden gezien. Ja, en het ook zijn gewoon. Hè? Nou, dat valt, dat valt wat mij betreft wel mee. Als je ziet hoe agressief ook de traditionele luchtvaartmaatschappijen... hun, hun tickets in de markt zetten. Denk ik dat dat... dat dat dat op zich meevalt. Wat nooit kan, is dat je al je stoelen in het vliegtuig... voor zo'n laag bedrag verkoopt. Want dan zak je met die lijn uh, door het ijs. En uiteindelijk gaat het er toch om... dat je natuurlijk als bedrijf uh, je hoofd boven water kan houden, financieel gezien. Nou, Hoe dat allemaal werkt, gaan we het, uh, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Steven Verhagen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Vlieg Verkeersvliegers... die blijft tot twee uur zitten. Twee uur mag u al uw vragen over luchtvaart aan hem stellen. Um, als u meer wilt weten over deze aflevering van Casa Luna... dan kunt u kijken op radio1.nl, dan even doorklikken. U kunt daar morgen ook dit gesprek terugluisteren. Kunt het podcast, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En we hebben ook nog een Facebookpagina waar uh, u even naar kunt kijken. Want er is net een mooie foto gemaakt van Steven Vaag... bij de beroemde 1. Nou ja, beroemd. Veel mensen kennen hem inmiddels. En uh, die kunt u morgen op de Facebook-site zien, of misschien al wel eerder... Goed, um, we hebben het, uh, dit gesprek naar aanleiding van dat ronde tafelgesprek... dat donderdag gehouden wordt in de Tweede Kamer. En dat was weer naar aanleiding, naar aanleiding van een kritisch tweeluik... van uh, het KRO-programma Reporter over Ryanair. Er zijn twee afleveringen gemaakt. Het ging erover dat uh, uh, er werd gezegd dat de piloten van Ryanair... onder druk werden gezet om zo min mogelijk kerosine mee te nemen. Omdat dat goedkoper is, want dan wordt het vliegtuig lichter... en dan kost het ook minder om hem uh, te vliegen... Uh, La, in het de tweede deel werd vooral ook geweest op de, de slechte positie van de piloten. Nul-uren contract. Als je ziek bent, dan word je niet betaald. Um, er is een angstcultuur. Die meneer O'Leary, de, de topman daar, die, uh, die schijnt nogal dictatoriaal te werken. Uh, en mensen worden ziek. En als ze ziek zijn, moeten ze gewoon vliegen. Want je, ja, anders heb je ook geen inkomen. Dus er werd van alles over gezegd. Uh, er is daarna nog een, een interview geweest uh, van Sven Kokkelman. met die topman O'Leary. die alles rubbish noemt, alles ontkent. En uh, ja, het is dus niet helemaal duidelijk wie er nou gelijk heeft. Wat, wat denkt u? Wat, wat denk jij? Zouden we zeggen? Nou, de, de, als, als wij om ons heen kijken... en wij spreken veel met, uh, met vliegers die bij Ryanair werken... Nou, hè, vanuit onze organisatie... en vanuit de Europese uh, koepel van uh, vliegerverenigingen... dan hebben wij maar zelden zoveel angst bij werknemers gezien... voor het management, om bepaalde zaken te doen. En waar het ons om te doen is, is dat vliegveiligheid in de basis gebaat is bij een zo onafhankelijk mogelijk opererende en acterende gezagvoerder. De gezagvoerder moet de alle tijden zijn rol kunnen uitoefenen, die hem ook bij wet gegeven is, om zijn beslissingen te kunnen nemen zonder enige vorm van economische druk, of welke druk dan ook, welke, welke intimidatie technieken of wat dan ook. En bij, het heeft in ieder geval alle schijn van dat bij Ryanair dat niet het geval is. In ieder geval dat krijgen wij terug uit de verhalen van de vele Ryanair vliegers... die wij op al die bases die door heel Europa liggen... en dat is ook hè, misschien een beetje de verdeelende heel heerstactiek... dat we van al die basis krijgen van die mensen. En dat is een zorgwekkende, zorgwekkende situatie. Dus jullie komen overal die, die piloten van Ryanair tegen en, en er is veel angst? Nou, die gaan we opzoeken. Vanuit uh, de Europese Koepel hebben we uh, iets opgezet... om te zorgen dat we die mensen te spreken krijgen. Omdat... De, de angst daar zo groot is en die mensen toch een uitlaatklep willen hebben. Waar zijn en, ze bang voor dan? Nou, ze zijn bang om hun baan te verliezen. Ze zijn bang om van een ene basis naar een andere basis uh, overgeplaatst te worden als, uh, als ze iets doen wat de baas niet bevalt. Want waar zijn die basis bijvoorbeeld? Nou, je kan ze overal hebben. In Engeland zijn er een aantal. In Nederland zijn er onlangs uh, twee geopend. Uh, Maastricht en uh, Eindhoven. En uh, ja. Ryanair is dus nu ook actief in Nederland. En daarom vinden wij als vereniging dat we daar ook, ook ja. in ieder geval de aandacht op moeten vestigen. Want wat andere zaken zijn, is dat die mensen als, niet als werknemers te werk gesteld worden. maar onder nul-uren contract. Ja, nul-uren contract is natuurlijk vrij gangbaar iets in de, in de economische wereld op dit moment. Uh, als je niet werkt, krijg je niet betaald. Maar wat nou als dat een economische druk op gaat leveren. Om maar om te voorkomen dat jij uh, niet aan de kant gezet wordt... Voor een, voor een week of twee of drie maanden bijvoorbeeld. Ja, want uh, in dat programma uh, van Reporter werd ook, werden vier piloten geïnterviewd... en die zeiden ook dat ze wel eens gevlogen hadden... als ze eigenlijk te moe waren of, of ziek waren... Ja, omdat, uh, omdat de druk heel hoog was en omdat ze geld moesten verdienen. En dat gaat ten koste van de veiligheid. Per definitie uh, zeggen wij dat uh, ziek... Of not fit, zoals we het ook wel noemen. Not fit is als je op dat moment niet meer fit genoeg voelt... dan, ga je niet meer, dan pak je niet de volgende vlucht meer. Als je echt ziek bent en je bent, ja, dan blijf je in je bed liggen... en dan ga je niet vliegen. Maar wat nou als iemand uh, zich voor de tweede keer of derde keer ziek meldt... en dan vanuit zijn basis, je noem eens Brindisi... Uh, verordeneerd wordt om naar Dublin te komen... om daar uit te gaan leggen bij de grote baas... Uh, waarom hij uh, niet is gaan vliegen en waarom hij zo vaak ziek is. Ja. Dat moet hij doen in zijn eigen tijd... Dat moet hij dan uh, doen op het moment dat hij een, uh, eigenlijk een werkdag had kunnen hebben. Moet zijn eigen vlucht betalen naar Dublin. Misschien een eigen... Serieus? Ja, et cetera. Ja, al, ja. al die zaken spelen. Dus het kost hem a een dag werken. Het kost hem ook nog een keer de hele reis ernaartoe. Uh, et cetera. En al de aanverwante kosten. Waarom zou iemand dan zich ziek melden? Dan kun je beter in die cockpit gaan zitten vanuit het economische perspectief. Ondanks dat het niet mag. Dus als we het hebben over de strijd tussen de Cairo en Ryanair... bent u geneigd de kant van de Caro te kiezen? Jazeker. Ja. Want O'Leary, die zegt, dat is allemaal onzin. En uh, die zwaait ook met een rapport van de Ierse vliegen, te, vliegenorganisatie, hoe heet dat? De IAA. IA, IA, IA, ja, Irish Aviation Authority. Ja, ja die, die hebben gezegd: van ja, ze hebben geen enkele wet overtreden. Het gaat allemaal volgens de regels, dus er is niks aan de hand. Nee, misschien zijn dat wat papieren tijgers, om het zo uh, te noemen. Uh, als je alles, alles op papier zal, op zich wel kloppen. Uh, en, en, maar daar zit het hem ook niet in. Het zit hem in de, in de cultuur. in de... In de veiligheidscultuur. En Ryanair is ook misschien helemaal niet de enige maatschappij. Het gaat ons ook niet om dat we Ryanair nu per se in een kwaad daglicht willen stellen. Wij willen die veiligheidscultuur goed hebben en op orde. Uh, ook andere maatschappijen die toetreden die dit soort praktijken erop na zouden kunnen houden. Maar er zijn er meer? Wie zijn er nog meer die zo werken? Nou, waar, waar het gevaar in zit... is dat men met nulurencontracten... met die hele flexibele contracten... personeelskosten zo laag mogelijk wil houden. Flexibiliteit wil houden als bedrijf... om mensen niet in te hoeven zetten als ze dat uh, als ze niet nodig hebben. Waardoor, uh, waardoor er een, een spanningsveld ontstaat... tussen een veiligheidscultuur... en, uh, en de persoonlijke economie van de, van de vlieger. Maar wie doen dat nog meer? Nou, Je hebt over het algemeen... en die noemen we wel de pay-to-fly maatschappijen. Dat is weer een ander element. Dat is, uh, die nemen nieuwe vliegers aan. Die moeten dan eerst hun vliegbevoegdheid halen op het type waar ze op moeten gaan vliegen. Die moeten dan 30.000, 40 40.000 euro betalen als ze binnenkomen bij die maatschappij. En op dat moment uh, ja, moet je afwachten of je dan ook een baan krijgt... Hè? of je echt mag beginnen. En je krijgt pas betaald op het moment dat je echt vliegt. Dus als je eerst in een paar weken niks zit te doen, verdien je dus niks. Dan heb je wel al die toetredingsfee van 30.000, 40 40.000 euro betaald. We zeggen ook wel eens... Maar wie doet de, dat dan? De vlieger, de vlieger betaalt ja. misschien wel meer uh, om in het vliegtuig te zitten dan de passagier. Ja. Nou, Ryanair onder andere. Uh, ook bij uh, Norwegian uh, moet je entree betalen. Bij, uh, bij meerdere maatschappijen moet jij je eigen type betalen. Bij Emirates ook bijvoorbeeld? Oh, Air in Indonesië, dat is er ook weer een. Maar goed, die vliegt dan weer niet naar, naar Nederland. Er zijn, er zijn meerdere maatschappijen doen. In Nederland... Emirates ook? Durf ik niet te zeggen. Oké. Okay. In, in Nederland? In Nederland uh, ken ik geen maatschappij waar dat is. Wat in Nederland wel is gebruikelijk was, is dat men binnenkomt. En wat men wil voorkomen, dat men met die dure opleiding aan de haal gaat naar een andere maatschappij. Dat je zeg maar afschrijving hebt en na, na vijf jaar gratis, dus haaligstekens, weg mag. Dus dat je hebt je soort afschrijving ja, ja. Hebt op, je, op je opleiding. Als je een opleiding hebt, ja, dat, maar, maar dat geldt en die ook. En die vind ik op zich nog wel te billiken. Ja, en dan, maar dan, dat dan je eerst moet betalen. En andere maatschappij dan ook betalen als je daar gaat werken. En als jij een contract krijgt aangeboden... jij moet wat betalen en jij hebt daarmee een vaste baan... en daar wat zekerheid mee, dan is er ook op zich niks mis mee. Met name de combinatie van betalen voor je eigen baan... het contract en de mogelijkheden van flexibel aan de kant zetten... van, van werknemers, maakt, uh, maakt het een, een, een, een bijzondere, bijzondere cultuur. Ja, en dan bij Ryanair, uh, als het waar is... en nogmaals, wat de KRO ook weer dan, en, en u bevestigt dat dan wordt er ook met zo min mogelijk kerosine gevlogen... waardoor er af en toe problemen ontstaan. Want je moet voor 30 minuten eh, kerosine aan boord hebben... op het moment dat je geland bent nog. Hè? Nou, er zijn meerdere elementen in. Uh, liever meer brandstof. Uh, op het moment dat je 30 minuten minimaal hebt... Uh, dan, dan zit je al aan de, aan de noodvoorziening. En dat is als je al uitgeweken bent. Dus je, moet zich voorstellen, je moet je voorstellen dat je uh, bij een luchthaven aankomt... en hangt een heel grote onweersbui. en je kan niet landen. Nou, dan moet je je af gaan vragen als gezagvoerder en vandaar ook de onafhankelijke beslissing en besluitvormen die de gezagvoerder moet kunnen nemen. Wanneer ga ik uitwijk? Hoe lang blijf ik wachten om hier nog te kunnen landen... terwijl je misschien niet kan landen op dat vliegveld? Hoe lang blijf ik wachten? Nou, hoe lang je kan wachten hangt af van... hoeveel extra brandstof je hebt meegenomen. Ja. Maar het hangt er ook vanaf misschien met hoeveel druk de maatschappij op jou uitoefent... indirect of direct, om naar de luchthaven te gaan waar je... Waar je, uh, waarvoor bedoeld was dat je daar ook heen zou gaan. Maar O'Leary zegt dan tegen Sven van, ja, maar wij hebben hier leest dit, maar wij zeggen tegen de piloten... als je denkt dat je meer brandstof nodig hebt... neem het mee, neem het mee, jij beslist. Maar dat geloof ik ook wel. En het is ook eigenlijk helemaal niet interessant... of hij nou voor een kwartier extra brandstof meeneemt of voor een uur. Het gaat erom, wanneer besluit die gezagvoerder om uit te gaan wijken? Ja. En als je bij een luchthaven aankomt en die bui hangt daar... en jij zegt, nou, dat wordt helemaal niks... en ik heb wel een uur extra brandstof... maar ik ga niet een uur wachten voor ik ga uitwijken omdat dan iedereen gaat uitwijken, misschien op dat moment... omdat ze allemaal geen brandstof meer hebben, dan kan je beter eerder gaan. En op het moment dat jij gewoon met, met, met, met, met meer dan 30 minuten in je tanks ergens landt... is er tussen aandachtstekens niks aan de hand. Maar je bent wel aan marges aan het knabbelen. Ja. En waar het om gaat is, wanneer neemt die gezagvoerde besluit om uit te gaan wijken... en wanneer is dat niet meer veilig? En wanneer neem je een risico? Ja, en dat risico neem je dus als er te weinig kerosine aan boord is. Maar dan zeg je gewoon meedee, meedee. en dan krijg je voorrang. Ja, maar het Wat wordt wel vervelend op het moment... als er, als er dan uh, vijf toestellen hangen die daar moeten landen... Ja. en die allemaal net uitgeweken zijn. En dan, dan kun je je voorstellen dat je dan uh, ook daar weer filevorming krijgt in de lucht. Dan moet je toch wachten en dan sta je misschien maar met twintig minuten aan de grond. Dan worden de marges allemaal wel flinterdun. Ja. En dan, dan ook nog op Europese vluchten... Uh, de, de, de, zo beknibbelen op brandstof is eigenlijk een beetje uh, is eigenlijk overdreven. Ik heb zelf ook wel uh, vlucht gedaan naar uh, bijvoorbeeld amsterdam uh, Gothenburg. Dat was heel slecht weer, dat stond al in de, in de, in de voorspelling. Nou, Op het moment dat je dan uh, weggaat op Amsterdam... weet je al dat het best moeilijk kan worden daar. Dat ja. weet je van tevoren. Dus ik heb met mijn kooppiloot besloten... Dan we tanken het toestel heen en weer zoals we dat doen. Dus als ik daarheen vlieg, dan kan ik nog even wachten... en dan vlieg ik ook nog terug naar Amsterdam. Waarom deed ik dat? Ja. KLM in dit geval had er geen baat bij dat ik in Hamburg terechtkom, of in e elke andere bestemming in de buurt van Gothenburg, dan hebben ze meer aan het vliegtuig in Amsterdam. Dus ik heb heen en weer getankt, passagiers ingelicht en ik heb er nooit wat van gehoord van KLM. Ja, dus maar en wel en, gewoon geland daar. Ik heb natuurlijk wel aangegeven dat ik extra brandstof meegenomen je kan. Toch uiteindelijk met, wel geland. Je kan toch ook te veel brandstof hebben als je land als je nou, een uh, noodlanding moet maken, of zo dan er wordt toch wel eens kerosine gedumpt. Nou, te veel... Uh, uh, ja, maar dat is in, uh, niet in elk type vliegtuig kan dat. Uh, dat, dat heeft met, uh, met uh, technische uh, limieten van het vliegtuig te maken. Met maximum startgewicht en maximum landingsgewicht. Als het daar te veel tussen zit, ja. het maximum startgewicht... omdat je al die brandstof mee moet sjouwen... is het startgewicht hoger dan het maximum landingsgewicht normaal gesproken. En als je dan veel, uh, het la landings, max landingsgewicht veel lang, lang, uh, lager ligt... dan moet je kunnen dumpen omdat je anders veel te lang uh, moet blijven vliegen... om die brandstof op te branden, om veilig te kunnen landen. Ja. Maar met die kleinere vliegtuigen... die kunnen over het algemeen niet dumpen, zoals we dat noemen. En die brandstof lozen. En dan, uh, dan kun je eigenlijk vrijwel meteen terug. Dan kan je ook gewoon landen zonder gevaar. Ja, dat is geen, uh, geen, uh, geen probleem. Nog even naar die prijsvechten. Voor 40 euro naar Madrid of zo. Of voor 1 euro, zegt u ook. Hè? Uh, dat zijn dan niet alles stoelen. Maar hoe doen ze het? Hoe kan dat nou? nou, nou daar dat... moet geld op toegelegd worden. Ze, dat, ze uh, verdienen. Ze hebben veel winst gemaakt, Ryan. Ja, uh, maar dat... Dat is ook wat ik probeer aan te geven. De, de, eerste, de eerste stoel gaat misschien voor een euro... en de laatste stoel misschien wel voor 350. Uh, zo werkt het marktmechanisme. Zo werken ook, ook andere, andere carriers, die, uh, andere luchtvaartmaatschappijen, die je ver van tevoren boekt over het algemeen... kunnen we redelijk goedkope tickets uh, krijgen. En in het hoogseizoen, uh, een dag voor de zomervakantie... wordt het vrij moeilijk om... Maar die prijswechters hebben ook dure tickets dus. Ik ben geneigd te zeggen van wel. Uh, ook duurdere tickets. Ja. Maar, eens, maar, maar, maar alles bij elkaar is het toch. Dan denk je van. van hoe, kan, is het, hoe is het mogelijk om, om voor zo'n prijs te vliegen? En dan krijg je weliswaar geen drankje. Of als je wel een drankje neemt, betaal je er 4 euro voor. En als je de krant wil hebben, dan betaal je er ook weer voor. En voor alles betaal je. En je zit misschien iets minder ruim. Maar het, het is toch niet verantwoord, zou ik denken? Die prijzen. Nou, je kunt je afvragen waarom je op enig moment. En hoe, hoe het nog mogelijk is dat je voor, voor dat soort tarieven kan, kan vliegen. Daar moet geld bij. En, en van wie moet er dan geld bij? En waarom? Nou, en, en, en daar denken we wel een. Nou, nu, nu een indicatie voor te hebben waar dat dan vandaan komt. Want al die maatschappijen betalen hetzelfde voor de brandstof doorgaans. Ja. We betalen vrijwel hetzelfde voor de vliegtuigen. Afhankelijk van, uh, van een beetje de leningsconstructies die je misschien met banken of financierders kan hebben. Uh, misschien de luchthavengelden die, die zullen verschillen. Want het hangt er vanaf welke luchthaven je gaat. Maar de, de kosten verschillen. Zullen dan misschien wel uit het personeel gehaald moeten worden. En hoe doe je dit dan? Nou, dat doe je misschien wel met die hele flexibele contracten met mensen heel makkelijk aan de kant kunnen zetten. Ja, En als jij makkelijk aan de kant gezet kan worden... dan kijk jij wel uit met, uh, met, met, met misschien te veel brandstof meenemen. Dan kijk je wel uit met een ongeval of een potentieel ongeval... of een risico te melden aan een bedrijf. Want waarom zou jij een risico melden... als dat zou kunnen betekenen dat ze jou de komende drie maanden niet meer inzetten? Wat, wat voor risico bedoel je dan? Nou, het melden van, uh, van zaken waarvan we geacht worden... die maal gesproken te melden. We hebben een, uh, in de luchtvaart al sinds, uh, sinds enige tijd... Een, Zogenaamde just culture. Dat is een veiligheidscultuur die erop gebaseerd is dat je mensen zoveel mogelijk incidenten of uh, zeg maar aanleiding tot incidenten laat melden. Vliegers laat je dat melden, maar ook onderhoudspersoneel, ook cabinepersoneel. Om ervoor te zorgen dat daar lering uit getrokken kan worden. Dat er lering getrokken kan worden uit fouten die hadden kunnen leiden of die zouden kunnen leiden tot, tot ongelukken of bijna ongelukken. Maar dan moet een piloot dus zijn eigen fout melden? Ja. Ik maar ben dat is te heel te kijken of alles wel ja. werkt. Nou, ja. Simpel voorbeeld: stel dat ik op enig moment vlak voor de landing de landingschecklist vergeet. In die landingschecklist staan een aantal cruciale elementen in. Of het landingsgestel naar beneden is, ja. of de landingskleppen uitstaan. Nou, die zijn best cruciaal. Ja. En op het moment dat je die checklist uh, leest en je zou het niet gedaan hebben, dan is dat een, een vangnet. Een vangnet om die fout te ontdekken voordat je gaat landen. Ja. Alles is gebaseerd in de luchtvaart op een vangnet. En eigenlijk is dan de vlieger in de veiligheidsketen het laatste vangnet. Zo zou je het ook wel kunnen vormen. En als je dat vergeet? Die, als je die checklist bijvoorbeeld vergeet... dan hoeft dat nog niet direct een, een, een, een ongeluk tot gevolg te hebben. Maar je moet het wel melden. Dan is het wel handig dat je dat meldt. En waarom? Omdat er ook uh, andere vliegers op hetzelfde moment... onder dezelfde uh omstandigheden die checklist vergeten kunnen hebben... En dat uit al die meldingen een trend waargenomen kan worden door het bedrijf. In hun zogenaamde safety management system. Wat ze geacht worden te hebben. Uh, als zij dat ontdekken, kunnen ze daar maatregelen op nemen. Om te voorkomen dat mensen op dat moment die checklist gaan, uh, gaan vergeten. Ja. En dat is dus maar belangrijk. Als jij, als jij vijf keer zo'n checklist vergeet, dan ga je het niet meer opschrijven, lijkt mij. Ja, uh... nou, maar kijk, als één persoon is die hem vijf keer vergeet. Is wat anders dan dat vijf personen het op hetzelfde ja. moment vergeten. Ja, maar dan doe je dat niet meer, want dan denk je: ja, dat is toch een beetje dom van mij. Nou, dat, dat ga ik niet doorgeven. Nou ja, die verleiding is er dan, dan misschien, maar op het moment dat ik ervoor gestraft kan worden, dan doe ik dat zeker niet. Op het moment dat ik er niet voor gestraft kan worden, ja. omdat het puur uh, ter, ter, ter, ter lering is, dan zou ik niet weten waarom ik het niet zou uh, ophoeven. Bij de KLM heb je dan bijvoorbeeld, daar, daar vlieg jij ook, heb je, heb, je, uh, bijvoorbeeld de, heb je de garantie dat je niet gestraft wordt voor je fouten? Ja. Maar ja, je moet er ook gestraft kunnen worden voor je fouten? Want ik bedoel, Als een fout echt cruciaal is en, en laakbaar... dan moet daar toch wel iets op bedacht kunnen zijn. Nou, dat, daar, daar zijn discussies over gaande in het, in, in het land. Het Openbaar Ministerie wil natuurlijk op een gegeven moment... ook wel iets over kunnen zeggen. Met name zaken als en nalatigheid worden dan, komen we dan om de hoek kijken. Maar als het puur veiligheidsgerelateerde zaken zijn... en die niet bewust vergeten, maar door omstandigheden... Uh, is, het, uh, is het absoluut niet de bedoeling om, het, om iemand te straffen. Het gaat dan op anonieme basis. Ja. En uh, daar uh, wordt uh, de luchtvaart veiliger door, absoluut. door dit soort acties. Uh, waar we het net over hadden, die, die prijsvechters en, en de maatregelen die soms genomen moeten worden, daar wordt het onveiliger door. Zijn er wel eens ongelukken gebeurd uh, door het te weinig kerosine aan boord hebben... of doordat uh, piloten uh, te moe zijn terwijl ze vliegen of ziek zijn terwijl ze vliegen? Nou, er zijn... Er zijn wel ongelukken gebeurd, niet zozeer alleen door prijsvechters... maar waar uh, vliegers, uh, waar in ieder geval fatigue, zoals we dat in de vaktaal noemen... vermoeidheid een rol hebben gespeeld. Dus dat is ook absoluut een element waar je, waar je heel goed rekening mee moet houden... en waar je heel veel aan moet doen om te voorkomen dat de vlieger op een bepaalde momenten te moe is. En zeker op het cruciale moment. Maar ook, ook echt landen. ongelukken waar, waar heel veel doden bij zijn gevallen? Uh, ja, er zijn, er zijn zeker ongelukken gebeurd, of dan vermoeidheid absoluut de hoofdoorzaak is, dat, dat valt moeilijk te achterhalen. Want uit autopsie blijkt meestal niet vermoeidheid. Maar als je alles bij elkaar neemt, dan kunnen ze wel uh, herleiden... dat, uh, dat er vermoeidheid in het spel is geweest. Maar doorgaans heeft het ook te maken met andere elementen die plaatsvinden. Zoals uh, weer, luchthaven, hoeveel vluchten heb je al, uh, al gedaan? Uh, zijn er andere omstandigheden op basis waarvan jij uh, op dat moment... Uh, bepaalde beslissingen had moeten nemen die je niet genomen hebt? Dus er zijn, het is vaak een, een keten aan... aan aan zaken die, die, die elkaar opvolgen, waardoor een ongeluk gebeurt. Het is nooit eigenlijk een, een single event, zoals we dat noemen. Ja, ja maar ja, dus dan, dan, dan zijn mensen zaak. moe, maar, uh, maar je kan op zich moe zijn... als alles verder goed gaat, want een vliegtuig doet natuurlijk veel zelf. Maar die vermoeidheid heeft wel soms geleid tot ongelukken. Ja, in meerdere, meerdere gevallen. En, en, en daar, daar is het ook zo belangrijk voor dat we in ieder geval zorgen dat bijvoorbeeld ook vermoeidheid absoluut iets is waar we, waar we met z'n allen heel heel kritisch naar blijven kijken. Maar ook bij de KLM volgens mij en bij andere maatschappijen krijgen piloten minder rust. Er zijn minder dagen liggen aan het zwembad in een, in een hotel in weet ik veel, Indonesië of zo. Het, het is allemaal wat strenger geworden, wat krapper, wat drukker. Maar dat heeft meer te maken met het routenetwerk van de maatschappijen en hoe vaak ze op een stad vliegen. Maar al die vluchten voldoen nog keurig aan de CAO... die wij, uh, wij afspreken met, uh, met de maatschappij in Nederland. Is er veel veranderd in de afgelopen 10, 15 jaar? Nou, in de frequentie wel. Uh, men, men vliegt nu vaker op, uh, op, op een bestemming. Als je zeven keer per week op een bestemming vliegt... kan je over het algemeen, uh, als je op een bepaald moment aankomt... de dag erna terug, omdat dat volgende vliegtuig dan terugkomt of binnenkomt. Hm. Uh, als er maar twee keer per week op een stad gevlogen wordt... is het zinvoller om de manning daar te laten zitten... dan ze terug te sturen en weer een andere manning daarheen te sturen. Dus dat heeft puur een logistieke reden gehad. Maar de CO-limieten, de werktijdlimieten volgens CO... Ja. Die, zijn, die zijn niet scherper geworden. Maar je moet wel iets vaker vliegen, alleen het is nog prima geregeld. Het is nog goed te doen. Ja, misschien is het zo wel goed verwoord. Ja, ik hoop het. We gaan even wat <lacht> muziek uh, beluisteren, hoop ik. Oh, ik wil nog even zeggen wat het was. Zullen we dat straks doen dan? nummer heb je uitgekozen? Wat was het ook alweer voor nummer? Hoe heet het ook alweer? Zo stil. En waarom is dit mooi? Dit is een, uh, voor mij een persoonlijke betekenis. Uh, Ik vind uh, ja, het een emotioneel nummer. En, uh, heel mooi. En uh, vond het ook voor dit moment van de, van de dag wel een, uh, wel een mooi nummer. En waarom is het emotioneel voor jou? Uh, mijn vader is uh, anderhalf jaar geleden overleden. En uh, ja, voor mijn, uh, mijn familieleden was dit op dat moment uh, ja, zo'n een beetje een paar maanden nadat hij uh, overleden was, kwam dit nummer uit. En het greep ons aan. Dus uh, vandaar dit, uh, dit nummer. Ja. Steven Vage, de president of de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers, is tot twee uur te gast in Casa Luna. Radio 1, Casa Luna, Klaas Drupsteen. We gaan even iets anders bespreken, namelijk het feit dat er eh, vrij veel piloten worden opgeleid op dit moment. Veel meer piloten dan, eh, dat, ze, dan dat er mensen zijn die ook een baan kunnen krijgen. Waar, hoeveel, hoeveel piloten worden er opgeleid in Nederland? Jaarlijks. Nou, dat is aan veel veranderingen onderhevig. Uh, omdat uh, we sinds enige tijd nu ook op onze website uh, aankondigen... wat de uh, gevolgen kunnen zijn van zo'n opleiding doen. Namelijk een opleiding doen, veel betalen en geen baan hebben. En we zien daar wel dat er een terugloop is in het aantal, uh, aantal aanmeldingen. Dat is op zich al, uh, alweer een, uh, weer een teken aan de wand. Want als je minder mensen hebt die zich aanmelden... heb je uiteindelijk uit de selectie ook minder mogelijkheden... om, om zeg maar, de, de mensen eruit te plukken die ook echt talent hebben om te vliegen. Dus het is wel belangrijk dat je ook gewoon goede kwaliteit blijft houden. En dat de maatschappij of de, de, de luchtvaartscholen... ook geen, geen drempels gaan verlagen om meer mensen te laten toetreden op enig moment. Want dat doen ze nu? Nou, daar zijn, daar zijn wel wat indicaties hier en daar. Over. Wat zijn die indicaties? Dat... Dat bijvoorbeeld aanname eisen wat, wat, wat verslapt worden... Om, om toch maar te zorgen dat mensen bijvoorbeeld met een, met een minder, minder vakkenpakket... Uh, dan ook maar, uh, maar vliegen moeten kunnen gaan worden. En dat heeft dan wel cijfers. met theo theorie te maken. Dat heeft op zich nog niet zoveel te maken of je goed kan sturen. Maar de opleiding ophalen en doen is wel belangrijk... dat je, dat je, dat je de theoretische kennis ook redelijk vlot tot je neemt. Dus, dus voor die opleiding is het handig als er zoveel mogelijk mensen komen studeren... en daardoor verlagen ze de eisen een beetje. Uh, maar aan de andere kant... Uh, op de markt zijn straks veel te veel piloot. Ja, het businessmodel van de school is dat, dat daar liefst zoveel mogelijk leerlingen doorheen gaan. die, uh, die een flinke som geld meenemen. Uh, moet je denken aan, aan, aan pak een beetje uh, tussen de 120.000 180 en 180.000 euro. varieert enigszins. Uh, en en daarmee, uh, daarmee de opleiding dan financieren. en daarmee het businessmodel van de, van de luchtvaartschool uh, compleet maken. Hoe komen die studenten aan zoveel geld eigenlijk? Die lenen dat, die proberen dat te lenen. Alleen er zijn nu maar heel weinig financiële instellingen die dat nog doen. Dus ja. dan kom je ook al gauw aan op persoonlijke financieringen bij ouders of Dus alleen dat rijkere mensen kunnen nu nog piloot worden. Je zou bijna zeggen dat het een uh, rijke luisbaantje zou kunnen gaan worden. Maar is dat nou een dingetje van de bond dat jullie tegen meer uh, piloten zijn... omdat dat de huidige piloten uh, bedreigt? Nee, waar het om gaat is dat wij... Want er is al een hele, uh, hele bulk aan vliegers nu op de markt, die ja. al tijdig zijn opgeleid. En lopen er al twaalf uh, Ja, Maar die willen op. natuurlijk niet meer, uh, uh, die zijn lid van jullie, die willen niet meer concurrenten erbij nu. Nou, dat, dat zou kunnen dat zij dat, dat zij dat niet willen. Dat is misschien wel een logische gedachte. Uh, maar dat is wat, voor jullie wat... geen, geen argument om dat te vinden. Nee, het primaire argument is dat wij niet willen... dat er mensen in een uitlo uitzichtloze situatie terechtkomen... met hoge schulden en uh, met risico op persoonlijke faillissementen. En misschien met een droom aan een opleiding beginnen... en dat we in een nachtmerrie zien eindigen. Dat willen we, willen we liever niet. En dan kun je beter mensen aan de voorkant behoeden... Ja. dan dat je aan de achterkant moet gaan repareren. Dus we zijn daar ook wel mee bezig. En die opleidingen moeten er verdwijnen dan? Nou, als je kijkt naar de Nederlandse markt, daar, zijn, daar, daar zijn de, liggen de liggen de, de plekken en de vacatures niet voor het oprapen de komende jaren. En nee, hoeveel opleidingen moeten er verdwijnen? Nou, de opleidingen, ja, daar ga ik niet over. Want de opleidingen zelf die kunnen, die, die kunnen op een gegeven moment... ook op gaan leiden voor het buitenland. Dat zeggen ze ook. Op bepaalde momenten wil men voor het buitenland opleiden. En daar heb ik ook op zich geen bezwaar tegen. Maar te daar hebben. heb je toch hetzelfde probleem, neem ik aan? Ja, als, de, als men overal aangenomen wordt in het buitenland... in maatschappijen als Lionair in Indonesië... en men wil daar per se mensen voor opleiden... heb ik daar op zich geen probleem mee. Waar het niet dat ook dat weer zo'n club is... Waar je uh, zo'n uh, zo zo startbedrag moet gaan betalen. En waar je ook uh, ja. als het ware uitgemolken wordt als, uh, als net beginnende vlieger. En van de ene uitzichtloze situatie in een nog uitzichtlozere situatie terecht kan komen. Maar goed, daar kiezen ze dan zelf voor. Je kiest per definitie zelf voor die opleiding aan het begin al. Dus laat dat, laat dat ook volslagen helder zijn. Waar we wel voor willen waken is dat er, dat er niet te veel uh, opleidingen en opleidingsplekken gegenereerd worden... waardoor mensen in een uitzichtloze situatie komen. En jullie roepen dat nu? Heeft dat ook zin, denk je? Gaat dat leiden tot minder opleidingen? Ja, dat, dat, dat zien we al, dat effect. Of dat als gevolg is van, van, van onze, uh, onze lobby en onze, onze aandacht daarvoor, weet ik niet. Dat zou, dat zou kunnen, dat zouden we moeten meten. Maar waar we wel op aan willen dringen is dat bijvoorbeeld ook die uitzichtloze situatie in zeer dure leningen voor die mensen... wat, wat verlicht worden door bijvoorbeeld uh, de opleidingen van vliegers ook in het sociaal leenstelsel van de, van de overheid voor studenten te plaatsen. Waarbij je wat gunstige rentetarieven hebt, uh, waarbij je dat niet tegen de, tegen de hoge bankaire tarieven hoeft. Maar goed, dan heb je nog steeds te veel piloten. Dus dan, ja, dat, dat maakt het is, alleen maar weer aantrekkelijker. Dat is dan om de, om de uitzichtloze situatie van de mensen die er nu zitten uh, enigszins te beperken... Uh, aan de andere kant uh, moeten mensen ook, ook zich heel... En, en dan blijft het een eigen keuze. Goed bij zichzelf te raden gaan. Wil ik zo'n schuld, en ook al is de rente wat minder... dan nog blijft het wel een hard gelach... als je heel lang over moet doen om zoiets terug te betalen. Ja. Uh, of als het überhaupt kan. Goed, gaan we even naar uh, Schiphol en de KLM. Die hebben een tijdje in de klins gelegen... Uh, over de toekomst en over de... Uh, de, de, de rekeningen die de KLM kreeg van Schiphol... om daar te mogen landen en zo. En, en wie er wel en niet als concurrenten worden toegelaten... Daar, daar ging het voortdurend over. Er is nu weer een akkoord gesloten. En onderdeel van dat akkoord maakt volgens mij ook uit... dat er een deel van uh, de vluchten naar Lelystad verhuist. Klopt dat? Ja, dat, dat is een uh, deel van het akkoord... waarbij een aantal charter, uh, charteractiviteiten... dus de vluchten die echt puur het zogenaamde point-to-point -point doen... dus van Amsterdam of van Nederland naar een vakantiebestemming doen... En geen doorverbindend verkeer zijn. Uh, de, op Schiphol, Schiphol is met name uitgerust om uh, overstappende passagiers te accommoderen. Je ziet heel veel uh, vluchten die binnenkomen, waarbij passagiers dan van die vlucht overstappen naar een andere vlucht. Dus die komen uit New York en die vliegen door naar Delhi ja, of door naar een uh, naar, naar Europese bestemming. met de zogenaamde netwerkcarrier. En dat is in dit geval op Schiphol KLM, dat is op ja. uh, Parijs en Frans, op uh, Heathrow, BA, et cetera. En daar kan je, daar kan je via, via die verbindingen kan je dan heel veel punten in de wereld met elkaar verbinden. Maar het is niet per se noodzakelijk dat je naar je vakantiebestemming vliegt vanaf Schiphol. Ja. Rotterdam is ook al, uh, ook al een bestemming waar vandaan mensen naar hun vakantiebestemming vliegen. Maar mijn punt is een beetje, als je vanuit Lelystad ook weer heel veel vluchten erbij krijgt... en misschien een landere, langere landingsbaan nodig hebt... en uh, nou ja, er komen dus veel meer vliegtuigen boven Nederland. Dat, dat luchtruim boven ons land is al behoorlijk vol volgens mij. Toch? Nou, dat valt ermee uh, als we naar... Als we dan naar New York gaan kijken, dan uh, kunnen we nog heel wat erbij hebben in Nederland, wil ik al zeggen. Maar goed, de milieuwetgeving en de geluidsoverlast, dat is allemaal vrij streng. En als je, als je er meer bij krijgt, dan, uh, dan is dat voor milieu, slecht voor het milieu en slecht voor de geluidsoverlast. Nou, als het criterium milieu- en geluidsoverlast is, uh, wel. Als het criterium is uh, veiligheid in de lucht, dan, uh, dan uh, ben ik van mening dat er nog wel wat bij kan. Maar goed, dat is ook een criterium, toch? is, is absoluut een, een criterium. Het uh, punt is daarbij dat, uh, dat ik denk dat, dat de verkeersleiding en dat, dat, dat wij dat in Nederland nog makkelijk kunnen hebben. Dus de... Het meest restrictief op dit moment is de milieuwetgeving: en de geluidsoverlast. Ja. Maar ze gaan dat luchtruim opnieuw verdelen. Want uh, je hebt de, de, de, de uh, passagiersvliegtuigen, maar je hebt ook uh, militaire uh, nou ja, straaljagers en dat soort dingen. Uh, en, en, en dat luchtruim dat is verdeeld. Dat is vrij ingewikkeld, heb ik wel eens begrepen. En dat, dat willen ze opnieuw gaan indelen, toch? Nou, dat, dat, dat is wel een, een, een brede wens van de. Ja, van met name ook luchtvaartmaatschappijen. Want als je direct van het ene punt naar het andere kan vliegen, is dat een stuk economischer dan dat je heel veel om moet vliegen. Als ik van Milaan naar Amsterdam vlieg, dan vlieg ik ongeveer 20-25% om. Omdat ik overal door bepaalde centra heen moet, omdat ik om militaire gebieden heen moet vliegen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik richting Afrika vloog en ik op een gegeven moment gevraagd of er oorlog aan de gang was. Ik moest overal om militaire gebieden heen. En dat is in Nederland buitengewoon, of in Europa buitengewoon inefficiënt. Amerika is dat. Veel efficiënter. Dan kun je gewoon in een, een rechte lijn Als je zegt. naar Noord-Amerika binnenkomt, uh, dan krijg je vaak al een, een soort direct uh, van, uh, van zeg maar, waar je bij Chicago ongeveer binnenkomt uh, naar, naar Houston. Dat is eigenlijk in het vliegen. Terwijl ze daar toch juist ook heel uh, streng omgaan met militaire geheimen en zo. Op de ene of andere manier kunnen ze dat daar heel slim, slim inrichten. Het is natuurlijk ook één land, dus in die zin ook makkelijker. Ja, maar is het zo, want het gaat voortdurend wat te ver... om precies te vertellen hoe die lucht verdeeld is... want dat heeft ook nog met de verschillende hoogtes te maken... en uh, stukken waar je dan weer omheen moet. En Ze hebben het over een bepaalde trechter waar je in komt... als je boven Schiphol zit. Nou ja, het gaat allemaal veranderen. Maar ze willen dat Europees aanpakken, toch? Maar als het over gaat over bijvoorbeeld de single European sky, dat, dat is echt een, een, een, een ding. Ik weet niet of je daarop ja. bedoelde, maar dat is, dat is het, het economische gebruik maken van het luchtruim. En ook het efficiënter, waarop je misschien wel meer vlieg, vliegbeweging kan, kan, kan huisvesten binnen, binnen Europa. En dat je ook niet zoveel om hoeft te vliegen. Dat scheelt wel hoop brandstof. Want dat kun je Europees regelen, de verdeling nou, van het luchtruim. En in de theorie nu... wel, maar het is, natuurlijk, ja, het is weer een Europees ding. En uh, we zien wel vaker met Europese zaken dat daar uh, heel veel water door de rij moet... Uh, voordat uh, daar eindelijk, uh, dat het eindelijk zijn beslag krijgt. Want dat was met, meteen ook een punt voor mij uh, om dan even terug te gaan naar die ronde tafel waar we mee begonnen. Hè. Donderdag uh, wordt er in de Kamer uh, gesproken over de luchtveiligheid. En dat, maar wat heeft de, de Tweede Kamer, wat kan die daar nou mee? Want uh, dat is toch geen Nederlands probleem? We hebben het al over Ryanair, we hebben het al over Norwegian Air. Ik bedoel, de Nederlandse Tweede Kamer kan toch niet zoveel doen aan die luchtveiligheid in Europa, stel ik me zo voor. Nou. Ik denk wel dat de Nederlandse uh, Tweede Kamer dat, dat, dat zeker zou moeten kunnen. Al was het maar om daarmee de Nederlandse overheid, het Nederlandse ministerie, JONT, uh, uh, op te roepen om zich in ieder geval in Brussel in te zetten voor zaken die de veiligheid verbeteren. En als je het hebt over de nieuwe werk- en rusttijdenregeling, waar, uh, waar uh, wat ons betreft aantoonbare onveiligheden in zitten die er nu aan zitten komen. dan moet je daar als Nederlandse overheid ook, ook, ook absoluut je voor inzetten als dat zo duidelijk ligt. In welke regeling is dat? Dat is de nieuwe werk- en de EU-FTL zoals het heet... die uitgevaardigd zou worden door EASA, de Europese instantie voor vliegveiligheid. En die heeft nu bijvoorbeeld bepaald dat je door de nacht ruim meer dan de tien uur... die wetenschappers zeggen wat het maximum zou moeten zijn, moet, zou moeten kunnen vliegen. Dus door de nachtelijke uren tien uur met een basisbemanning in een cockpit te zitten. Maar tien, maar tien, tien uur in de nacht? Nou, als je, als je een vlucht begint om acht uur s'avonds... Ja. En je zou, uh, je zou daarmee om 6 uur s ochtends pas aankomen. Dan ga je door de nachtelijke uur heen, waarbij het, het menselijke bioritme absoluut een dip krijgt in de dus uh, tijd. Ja, dat is de, de, precies. Dat is de, die periode. Als je van de wintersport terugkomt en je rijdt uh, rijd midden door de nacht of wat voor vakantie dan ook, dan merk je dat die uren gewoon het, het moeilijkste zijn om, uh, om je wakker te houden. En dan moet je ook vooral voorzichtig zijn en niet verder ja. rijden eigenlijk. Maar met z'n twee vliegen is dan ook, ook, ook zwaar. En dan moet je eigenlijk extra bemanningslid hebben als het langer dan tien uur gaat duren. Maar dat is juist een Europese veiligheidsinstantie die zegt dat dat oké okay is? Ja, die kan zelfs met dit soort... Door deze uren, door de nacht, wil die zelfs tot twaalf en half uur gaan. En mensen maar hebben ze gelaten... zijn veilig, die zijn er voor de veiligheid. Hoe kunnen die dat dan ja, doen? Maar die zijn er kennelijk ook om op bepaalde operators, te, op bepaalde luchtmaatschappijen te accommoderen. Dat is, dat is, dat is kennelijk ook ook een noodzaak voor, uh, voor En dat vinden wij onacceptabel. Nou, kennelijk, maar dat, da daar heb je bewijzen voor... Dat, dat die door die maatschappijen beïnvloed worden... en daardoor uh, minder streng zijn, meer door de vingers zien? Bewijs klinkt zwaar, want ik, ik, ik kan me alleen geen andere reden voor uh, verzinnen... om boven een wetenschappelijke limiet die, uh, die vrij unaniem door wetenschappers is vastgesteld... om daar bovenuit te gaan. Die discussie is, uh, is, is überhaupt al raar. Ja. Dat je aan die veiligheidsmarges gaat toornen. En wij vinden dat de Nederlandse overheid en de staatssecretaris... zich daar Europees, op Europees niveau ook echt voor in moet zetten. En wij denken dat onder andere het rond de tafelgesprek van aanstaande donderdag... Eh, daar een, een, een extra licht op kan werpen. Om ook de Kamerleden te overtuigen dat misschien wel druk vanuit de Kamer ja. wel helpt. Als ik hier nou drie kwartier met jou zit te praten... dan heb ik toch het gevoel dat vliegen behoorlijk onveilig begint te worden. Nou, ik denk dat we dat, dat ook weer niet hoeven te hebben... We moeten er alleen met z'n allen verstandig mee omgaan. Maar, maar is, hoe, met hoeveel uh, gerustheid kan ik nou morgen in een vliegtuig stappen? Ja, dat hangt er wel vanaf in welk vliegtuig je dan stapt. En in, bij welke maatschappij misschien. Maar iedereen houdt zich over het algemeen aan limieten. Maar Ryanair, want ik wil goedkoop. Nou, ik, ik ga niet zeggen dat je daar niet in uh, zou moeten stappen. Want Ryanair houdt zich op zich wel aan limieten. En uh, op, op, uh, op die manier, hè. op papier zeker. Maar waar het om gaat is om de, om de veiligheidscultuur. De, vlieg, de luchtvaart wordt is af... het veilig dus om, om te vliegen nog steeds? Wat mij betreft is het heel veilig. We moeten zorgen dat het veilig blijft en nog veiliger wordt... met de toenemende luchtbewegingen in de nabije toekomst. Goed, wij gaan straks doorpraten, want Steven Verhagen blijft hier nog een tijdje zitten. En uh, dan gaan we het ook even hebben over hoe, hoe leuk het nou eigenlijk is om te vliegen. Want dat hebben we nog niet eens besproken. Maar u kunt ook uw vragen stellen. Dus eigenlijk alles wat u wilt weten over de luchtvaart kunt u vragen aan Steven Verhagen. En als u een... Leuke, boeiende, interessante, gekke anekdote heeft over uw eigen ervaring in de lucht. dan is die ook van harte welkom. 0800 1121 is het telefoonnummer. casaluna.ncrv.nl is het mailadres. En uh, hekje Casaluna voor de Twitteraars. Wij maken nu plaats voor hoorspel de Spin. en zijn om twee minuten over één bij u terug. Tot zo. NCRV. Samen op de wereld voor Alp 6 NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiocrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. over de betrouwbaarheid van het Amsterdamse de van de gebruik... Aflevering 47. overheid Kiet of dubbel. met vakantie, papa. Nee, douchie. Ga dan maar slapen, oké? Okay? Maar waar gaan we heen dan? We gaan naar een heel mooi huis in de bergen. Hoge bergen? Ja, hele hoge bergen. Ja, toch, mama? Probeer maar wat te slapen, Sam. Dat is achteraf het ergste van de hele affaire. Dat ik door mijn getwijfeld blind was voor Sherman's problemen. Ik wist niet eens dat er een juge achter me aan zat die een miljoen van hem eiste. Nu liep hij niet alleen zelf gevaar, maar ook zijn vrouw en kind. Nou, dit is het. Dit is het. Ja, mooi toch? Of niet? Dat ik later zelf in een vergelijkbare situatie terecht zou komen... zou je misschien gerechtigheid kunnen noemen. Ze slaapt. Mhm. Mm Het is lekker hier, hè? Vind je Ik sta een sigaretten roken. Haak je die soms? Ik bedoel, het is... Lekker rustig hier. Hé, hey, hoor je dat? Een uil. Goh. Zijn hier uilen. Het is hier veilig. Oh, het is hier veilig. Ja, echt waar. Dit wil ik niet. Wat? Dit neem ik jou heel erg kwaad. He? Zo noemt Wietje dit, toch Wietje? Ja, Hollandse herrie. <tie> mensen, mensen. Mensen, mensen. Ja, mag ik? Dank u. We houden het kort. Voor de enkeling die het nog niet weet, ik ben hoofdcommissaris De Voogd van Haarlem. Collega Rijs en ik vonden het van belang jullie persoonlijk op de hoogte te stellen... van ons standpunt aangaande het RGM. Hij praat mooi. Zoals jullie weten zijn de collega's van Amsterdam uit het RGA gestapt. Wat jullie nog niet weten is dat Utrecht en Haarlem dat niet zullen doen. Ja! Hierbij, hierbij wil ik aantekenen dat we ons besluit hebben genomen in nauw overleg met de Amsterdamse officieren van justitie. Ook zij willen doorgaan met het onderzoek. Ja! Als niemand meer wacht verwacht wacht op iets, dat, we en dat we weer door... doorgaan. In een sprankeloos zien. we, door... we zullen doorgaan. gaan Tot we samen zijn. Nee, nee. Goed. goed. En, geloof jij er ook weer in, jongen? Als en reis en de voogd er net zo over denken als de officieren... Jezus, Witse, wat een enthousiasme. Kom op, jongen. Zing nou eens mee, man. We hey, zullen door. Kom op, fietsen! We zullen doorgaan. We door, ze Hey. Mm -hmm. Zeg. Uh... Mm. Ik... Een goede gorgel <coughs> moet klinken als een aquarium dat leeg loopt. We moeten praten. Mm. Mm -hmm. Die was goed. Oké, okay. Wat Wie... yes. zie je eruit, komt Tegen het keukenkastje gelopen. Tegen een Jugo. Een Jugo? <coughs> Welke Jugo? Zijn er zoveel? Misschien wel vijf. Mietje? Oh, die. Ja, die ja. En die. die Mietje bedreigt mijn vrouw en mijn kind. Ja, wat moet ik daarmee? Word je huilen? Dat is niet mijn vrouw, niet mijn kind. Nee. Mm -hmm. Er wordt gezegd. Met je mot met een groepje Yugosliërs. Wat? Voor wie heb je dat? Dat wordt gezegd. Weet wat ik denk? Als je nou weer eens met die Mietje afspreekt, zou je zo'n zendertje moeten proberen. Hier, op je borst. Test, test. Hallo, bureau Warburgstraat. Ik zou graag een geval van afpressing willen melden. Over. Buitenland. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ja, goeiedag, Trompenberg. Ik zoek het nummer van een bedrijf in Nicosia, Cyprus. TPB Investments. In Cyprus, zei u? Ja. Moment, alstublieft. Mm -hmm. Meneer? Ja. Helaas, dat bedrijf bestaat niet meer. Wat bestaat niet? Ik kan in ieder geval geen aansluiting vinden. Ja, ja, dank u wel. Heb eens Sampier Park Guernsey Investments. 004414818765123467. zijn je schoenen? Heb je mijn kop gezien? Jezus. Pijn? Er zit domme een joegel achter me aan. Mitja. Achternaam weet ik niet. Die horen jullie te weten. Hij bedreigt mijn gezin. Hij weet alle adressen van de nailstudio... van de school van Shh. Samantha. Sorry. Wat nou sorry? Wat nou, nou sorry? Ja. Sorry. <laughs> Kun je hem niet uitwijzen of zo? Dat is misschien wel een idee... Ik maak er werk van, dat beloof ik. Dan moeten we niet een stukje joggen, vast liggen te loeren. Laat maar. Wat? Hij weet het. Wat, wie? Armin Oost. Armin Oost weet wat te doen? Jij en ik? Ja. En nou wil hij een dubbelspel spelen. Dubbelspel? Hij wil dat ik doorga, alsof er niks aan de hand is. Dan gebruikt hij de hash als deklader voor in Verkook. Verkook? Hij wil cocaïne transporteren. Ja, dat zeg ik. Maar, wacht even, wacht even. De hars die jij importeert met onze toestemming wil hij gebruiken. Ja. Slim. Nou, wat nou slim. Ga je hem nou oppakken of niet? Oppakken? Nee, nee, nee, nee. We gaan door. Als hij een dubbelspel wil, dan kan hij een dubbelspel krijgen. What the fuck? Ik zei, godverdomme, dat mijn vrouw en kind bedreigd worden. En ik zei dat ik er wat aan ga doen. Wat nou, hash? Kook! Ja. Ze leggen de lat hoog? Ja, wij ook. Het is strafmaat dan. Ja, ja. De directie komt nu echt in zicht. Hè. Die gaan voor jaren achter slot en grendel. Dus je bent nu definitief over de streep? Helemaal. Jongens, daar gaat ie he? Okay. Proost. Oké. Okay. Eén voor alle, alle voor alle één. Voor één. Yes. <laughs> We hebben nog wel een probleempje met die Jugo, die uh, Mietja. Ach, die sturen het toch gewoon terug naar huis? Voor je het weet zit die weer in Joegoslavië. Hè? Dan kunnen ze dat soort types wel gebruiken, toch? <laughs> <laughs> Oké, okay, ome koor laat jullie alleen. De huwelijksplicht roept. Gaaf je nou een knipoog? Naar wie? Wat zullen we doen? Nou, er is nog een hotel waar ik de schilderijen niet van ken. Wat willen we? Nou, wat jij wil weet ik niet, maar... Uh... Ik wil meneer Oos spreken. Meneer Oos doet zijn yoga-oefening. <tacht> Sinds wanneer doet hij aan yoga? Ivar, wie is het? Die homo. Je weet wel. Kijk nou. Waar heb ik de eer aan te danken? Ik wist niet dat jij aan yoga deed. Oh, ik doe niet aan yoga. Ik doe yoga stem -yoga. Maar daarvoor kom jij niet. Nee. Ik wil graag weten waarom onze bedrijven op Cyprus en op Guernsey niet meer bestaan. Onze bedrijven? Wat moet jij met onze bedrijven? Uh, gewoon lopende zaken. Die lopende zaken zijn even gaan liggen. Maar waarom? Daar wou je toch? Je er minder mee bemoeien? Zullen we even samen yoga doen? Uh, dank je. Ik ga. Hé. Hey. Hé, hey, Trompie. Je moet wel kunnen ontspannen op zijn tijd. <tie> heb jij aandelen Douwe Airbus gekocht? Nee. Dan heb je vast een kater. <lacht> Laat gemaakt. Weet je al wat we met die Mitja kunnen doen? Uitzetten zal niet gaan. Ja, alleen al met het oog op die oorlogstoestand daar, En bovendien, de man is hier helemaal legaal. Dat gaat iemand niet leuk vinden. Hé, hey. ben jij het? Sherman? Ja, man. wel weer gaan joggen. Armin mag niet weten dat ik weet dat hij een Geen weet hond dat... die ons ziet met deze mist. Door die mist ga je alles wel beter horen, merk je dat? Ik wil alleen maar horen wat jullie aan die Hugo gaan doen. We gaan je dag en nacht bewaken. En Samantha en Lea ook. Fuck jongen, wat moet ik met de smeres voor de deur? Ik dacht jullie zetten de klootzak uit. Kan niet, hij is helemaal legaal. We kunnen Lea en Samantha een tijdje overplaatsen naar Aruba... totdat de kust veilig is. Je moet ook echt alles zelf doen, hè? In het fucking land. Val dood, ietsje Hofstra. Val fucking dood. U hoorde onder meer... Hein van der Heijden, Hajo Bruins en Hanna van Lunteren. Regie. Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario... Stan Lapinski. Bezoek de website ntr.nl slash de spin. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.